Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De landelijke eenheid van de politie wordt opgesplitst. Dat is de afdeling die zich bezighoudt met zware criminaliteit, terrorisme en andere grote veiligheidsproblemen. Maar daar ging het de afgelopen tijd niet goed... Agenten die undercover moesten, kregen bijvoorbeeld te weinig begeleiding. Het moet allemaal professioneler, staat in een advies, vertelt collega Wilco Boom. Ook was er dus veel kritiek op de cultuur en de organisatie en op de leiding. En vandaar dus dat de minister dat advies liet schrijven door die commissie snijder. En dat advies, dat neemt ze nu helemaal over. Het worden nu twee organisaties. Eén wordt een soort FBI, die zware criminelen gaat opsporen. En de ander houdt zich bezig met de openbare orde, bijvoorbeeld bij demonstraties. De rechtszaak tegen drie bedreigers van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, gaat niet door. De drie mannen waren woedend over de keuze om de huldiging van Ajax naar de arena te verplaatsen... en stuurden Halsema dreigberichtjes. Daarna werden ze opgepakt. Halsema kwam nu met het voorstel om eens een keer goed met elkaar te gaan praten. En dat lijkt de mannen nu een goed idee. Twee jongens vragen je om een vuurtje en een paar minuten later is je portemonnee weg. Het gebeurde gisteravond in Utrecht. Door camerabeelden kon de politie de twee vinden maakten ze, met hand, maakten ze ze met handboeien vast aan een lantaarnpaal. Is te zien op een foto op Insta. Zo hadden de agenten hun handen vrij om te helpen zoeken naar de portemonnee. Die bleek al in de bosjes te liggen. En luisteraars van een Canadese radiostation hadden gisteren een eentonig dagje. Op KISS Radio 104.9 werd continu maar één nummer gedraaid. Ja, luisteraars die probeerden iets anders aan te vragen. Werden genegeerd waarom het station dit deed is een mysterie. Maar mogelijk was het een protestactie. DJ's van de ochtendshow waren de dag ervoor ontslagen. Er zijn ook geluiden dat het een stunt was om te laten merken dat het station meer alternative rock gaat draaien. Het weer langs de een gaat of 22, in het oosten 28, maar zonnig blijft het niet. De komende uren komen er buien aan. Het kan flink plensen met in het oosten en noordoosten later ook kans op wat onweersbuien. Morgen ook nog kans op een buitje, maar er is ook veel zon bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de Afsluitdijk, de A7, tussen Noord-Holland en Friesland in beide richtingen. Je moet rekenen op bijna een half uur extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is gek, maar juist in alle diepste talen vind je de moeder. Yeah. Wow. You see, a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little me a little bit me a little bit of a little bit of a little a little bit of a little bit of me little bit of a little in a little bit me a a little bit a little bit up a a little bit a little bit of a little a little bit of a little bit of a a little bit of a little And for the house when Miss Lady come in Then everybody starts screaming. Where the girl come from nobody don't know She's a devil angel and she's a go-go He's -go. this girl a human and she's a yo-yo Ask me I don't know but all me know When me eat up down African star Missy bust, Missy chop, Missy bike, Missy care Night time come and video light it turn on Have a started to alarm, Jeffy Paging Dr. Beat. Emergency.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 De zomer onbewust, net de rotgang wordt genoten. En waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan. Tot meer zat is en voldaan. Hier aan de kust, de zeeënse kust.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. Er moeten meer sociale huurwoningen komen en er moet een huurverlaging komen voor mensen met een minimuminkomen. Daarover hebben woningcorporaties en de overheid afspraken gemaakt. Ook willen ze dat veel woningen worden verduurzaamd. Russische troepen zijn vertrokken van Slange Eiland, een klein eiland in de Zwarte Zee. Volgens de Russen hebben ze zich vrijwillig teruggetrokken. Oekraïne zegt dat het Russische leger is weggejaagd van het eiland. In Kopenhagen heeft de politie opnieuw een inval gedaan bij de wielerploeg van Bahrein Victorious vanwege mogelijke doping. Een dag voor de start van de Tour de France doorzochten agenten de kamers, auto's en bussen. Er zou niets in beslag zijn genomen. Het weer eerst zonnig, later buien, mogelijk met onweer en windstoten. En het wordt 20 tot 30 graden. VLM, VLM, VLM. Yeah. yeah. Ze lacht tegen de klippen op. Ze weet het dag nog als gisteren Heel de jeugd lijkt even kwijt. Het is goed om te huilen en met die kracht. Ben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 bewijst aan jezelf, aan de wereld dat niemand sterker is ook al zien ze Up. Now listen to the beat, a beat like a song, song. I'm buzzing in my head, head like a bump, don't listen to the beat, a beat like a song, I'm But soul, I'm attracted to the light of the I see my song And I'm a wreck With a ass the beat, beat, beat of a song You're buzzing in my head Head, head like a bandeau down listen to, to the beat, beat, beat, beat of a song You're buzzing in my head Sweet Tweets, trusted to the boogie light Sweet sound trusted to the boogie light Sweet sound trusted to the boogie light King King A beat of a song song Buzzing in my head My head like a bomb dong listen to the beat A beat of a song song Buzzing in my head My head like a bomb dong Who's standing alive or With a kick on fire the kick on job On the cabinet book it, with it, with it. like a the net, It's a matter with me What's with me I'm playing like a shaking on of I know They on a team A beat, beat, beat of a song song Buzzing in my head My head like a bomb dong listen to the beat, beat Beat of a song song You're buzzing in my head Head, head like a bomb dong Tick to the boogie Like one big flop Talk about the soul One habit Song and I'm a rocket, burning up with a good feel yeah. To the beat, I feel the sound sound, buzzing present in my head, and I like a down Listen to the beat, beat feel the sound song, a present in my head, my head like a bomb down A bit of a song song, a present in my head, my head up like and bum down. A listen to the beat, a bit of a song song, a present in my head, head up like and bum down. Now we're standing alive, but we're the king on fire, king on top on the Japanese boogie. Standing alive, but we're the king on fire, king on top on the Japanese boogie. So matter with me, Some matter with me, I'm a playing like I'm swimming under the coconut tree. Listen to the beat.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 El amor es muy.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 Su teclado tiene espacio al no le dé hora de volver blow. John El Dipper, yo Rick and Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. is er, wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? pasa se le pasa allá va con su culoda ay cuando sale hay un bota ya no te quiere aprendéndalo entiéndalo entiéndalo ella mi mami se aprendala ay ay ay ay ella mi mami se aprendala ay ay ay ay ella mi mami se aprendala een hele zomer lang. Zandvoort als bruisende wachtplaats. Ook in de zomer. CFM. En zomerheers. rij ik langs de boulevard. Ik ken mensen niet, maar ik groet ze graag. Hé, hey, hallo en hoe het met me gaat? Ik zeg die leks, want het zonnetje doet vandaag. Dus ik parkeer de auto af vast.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 Ven a tomar el sol Venga, playa. Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje braakt, zorg dat je ontspant en zo hoog zijn. Over naar de start, zwembad, over richting het strand. Overal in Nederland, hier is die mij